Goedemorgen. ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Roland Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Na het WK in Qatar neemt hij het stokje over van Louis van Gaal. Koeman had de baan een paar jaar geleden ook al... totdat hij in 2020 vertrok naar zijn grote droom FC Barcelona... En hij bleef al die tijd van oranje houden, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het is nooit een geheim geweest dat het heel goed klikte. Hij werd bondscoach in 2017, begin 2018, een periode toen het heel slecht ging met het Nederlands elftal. Hij was eigenlijk de architect van het nieuwe Nederlands elftal. Het klikte, goed tussen bondscoach. het klikte toen goed tussen bondscoach Koeman en deze spelersgroep. En zij zien het wel zitten om nog een keer, ja, nog een keer met hem in zee te gaan. Op 1 januari begint Koeman officieel. Russische militairen zouden op meer plekken in Oekraïne burgers hebben doodgeschoten. Inwoners van het plaatsje Starybikiv zeggen dat de Russen eind februari zes mannen hebben geëxecuteerd. De inwoners durfden de lichamen niet te begraven en dus lagen die dagenlang op straat. De verhalen doen denken aan de beelden uit de plaats Bucha, waar ook dode mensen op straat werden gevonden. Webwinkels zijn er helemaal klaar mee. Mensen die kleren of schoenen kopen, ze één keer dragen en dan terugsturen... Winkels krijgen van alles binnen. Gewassen kleding, gedragen kleding met vlekken, parfum. Heel erg parfum gebruiken eraan. Met name ook zomers heb je natuurlijk de festivals. Dat er gewoon nog modder aan de broekspijpen zitten van de leuke jumpsuits. En dus testen ze een nieuw systeem. Ze plakken op de spullen een sticker. En als je die er eenmaal hebt afgehaald, dan kan die er niet meer terug op. Dan nog een kleine politieke crisis in Amerika. Parlementariërs die de afgelopen dagen in Washington op hun werk probeerden te komen... moesten een vos ontwijken verdwaalde oranje diertjes scholden rond het parlementsgebouw en beet daar minstens zes mensen. Een van hen was een congreslid, die dacht dat er een hondje aan zijn broekspijp hing. De vos is inmiddels gevangen, wat er met dat diertje gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, we krijgen weer een grijze dag, bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen, het wordt 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spitsstrook op de A7 van Horen naar Zaanstad is weer open. Er staat nog wel een lange file op de A7 tussen Avenhoorn en Purmerend, zuid 13 kilometer. En de vertraging is ook 20 minuten. En op de alternatieve route de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland ook een kwartier vertraging daardoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Over. And he left you with a broken heart Punt 9. CFR.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 Shit change en mijn tijd is on babes. Get higher in the background, singer, singer. Zengin, zongin, zongin. Zongin, zongin. Je had me bij, hallo. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal, liet nooit zo achter mijn gevoel aan bestond We stonden nog.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 Ja, die sprak mij aan, je betrapt mij zwaar. En het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek, zo van stap ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan zonder plan. En de tijd dat breekt, ja, je had maar bij haar lopen. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit de sloven, door dit normale liet er nooit zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had maar bij loop. Kom dichterbij en je zei... In the mirror. Morgen. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de belegerde Oekraïnse stad Mariupol zijn ook vandaag zware gevechten en bombardementen. Volgens de Britse inlichtingendiensten zet Rusland alles op alles om de havenstad in te nemen. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is een brandende auto tegen het hek van de Russische ambassade gereden. Volgens Roemeense media had de bestuurder zichzelf in brand gestoken en is hij uiteindelijk overleden. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Sacramento in Californië. Het is de broer van de man die gisteren al werd opgepakt wegens betrokkenheid bij de schietpartij waarbij zondag zes doden vielen. Het weer, het is bewolkt en er valt vooral vanmiddag regen. Het waait stevig en het wordt maximaal 13 graden. cups I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone here on your own go to your phone never would have left you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 So my cocks would fit. Yeah. Is het mijn dag? It is mijn dag? Mijn dag? Want vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan PA. Vandaag ben ik de guus gelukt, vandaag zit alles mee.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in Del Cel gaan wonen, ga ze kan op klonen. Oeh. Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raam zal ik nooit meer dronken zijn. het maar niet uit. Een... Maar het is mijn dag. Het is mijn dag als op de Duitsers komen. Eh, is het is mijn dag. Met je puw, het is mooi het is mijn dag. Echt hartstikke Het is mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet Bel. Wel. Het is echt mijn dag. niet serieus. niet. Wel. Nee, Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh mama. Echt horsje I was so unprepared. Forgive me. Oh my- Nou, graag op, iedere nacht. Stel dat ik er wel, waar jij er niet was. Dan nou was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Koud buren, lege flessen, lege flessen op de Van de tanden, wat een buren, wat een buren. Weinig zon, weinig zon en veel mannen. Morgen. Oh. Smidaf. Maar vooralsnog. Vooralsnog. Stel dat ik er wel. En jij er niet was. Dan was morgen. Morgen waarschijnlijk weer zo. Shut up, shut up. I love the way you strike, girl, you already know.